Goedenavond, ik ben Sint van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft afgelopen weekend in Veldhoven in Brabant een enorme hoeveelheid zwaar illegaal knalvuurwerk gevonden. Het zou gaan om bijna 900 cobra's drie mannen van 21 zijn opgepakt. Agenten vonden het vuurwerk na een controle op de weg. Bij die controle bleek één van de mannen... een tas vol met illegaal vuurwerk bij zich te hebben. In een huis waar de man net was geweest... werd nog meer vuurwerk gevonden. In Emmen heeft de politie meerdere actievoerders... uit de raadzaal afgevoerd. Die demonstranten willen dat er in Emmen... geen zwarte pieten meer bij de intocht van Sinterklaas meelopen. De gemeenteraadsvergadering moest worden stilgelegd... toen ze midden in de zaal gingen zitten. Influencers Monika en Enzo Knol krijgen een waarschuwing van de reclamecodecommissie. Die club houdt bij of reclame wel volgens de regels wordt gemaakt. In hun geval bleek dat niet zo. Monika vertelde in haar vlog over haar parfum... zonder dat ze duidelijk had gezegd dat het reclame was. En ook Enzo deed zoiets, maar dan met een ander product. En lijkt het jou wel wat om piloot te zijn? Nou, Paul uit Huizen die heeft al lekker doorgepakt. Het was voor hem een echte droom. En dus heeft hij een levensechte vliegtuigcockpit nagebouwd. De cockpit heeft een heleboel knopjes, schakelaars en andere dingen. Ja, de zoektocht naar al die onderdelen ging niet altijd even soepel. Deze handgrepen zijn heel moeilijk. Dit zijn de, de, de raamopeners. Mm -hmm. uh, die zijn redelijk moeilijk te krijgen. Deze, uh, die heb ik uh, 3D laten printen in, uh, in Denemarken. Ja, ondanks dat Paul al duizenden vlieguren in de cockpit heeft... noemt hij zichzelf geen piloot. Al sluit hij niet uit dat hij nooit achter het echte stuur kruipt. Mocht er nou echt iets heel naars gebeuren boven in de lucht... en er is echt helemaal niemand die hem zou kunnen vliegen... zou ik op de stoel gaan zitten. Enthousiast geworden? Dan komt dat goed uit. Want Paul zet de cockpit te koop. Voor 12.500 euro is die voor jou. Hij doet hem weg omdat het nogal een groot ding is... en hij wat meer ruimte in zijn garage wil. Het weer nog, vanavond en vannacht steeds minder regen. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen af en toe zon, het blijft zo goed als droog en het wordt 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N242, ook maar minder meer, staan nog steeds 2 kilometer file bij onval door een ongeluk. En tot zover de verkeersinformatie.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 Website is er al iets over te vinden van deze Black Operator en de Devil's Road. Wat krijg je als je de combinatie hebt van. Ja, is leuk. Ja, is heel leuk. Ik zou zeggen, kijk ook even deze richting op met die camera. Want uh, nee, want uh, we hebben nog wel even wat te vertellen over Black Operator. Trouwens, ook uit uh, Alkmaar Amsterdam, schuine streep. En uh, het uh, gaat over. De brandstof die verzorgd wordt door de priester. En wie zit er aan het stuur? De duivel. Het heeft alles te maken met een stukje verslaving. En uh, het heet The Devil's Road. Welkom bij dit uh, derde uur. We gaan straks uh, met uh, Michel Tuip uh, praten van Lorem Ipsum. Want die komen met een uh, nieuwe single. Lessons in Living. Maar we hebben natuurlijk ook nog een beetje, dat, uh, een beetje die muziek met dat uh, ravelrandje. Bijvoorbeeld de nieuwe single Fassi. Of beter gezegd... De laatste van Pom, Fuzzy Rock uit Amsterdam en just good enough. neemt een vloedgolf mij straks mee en ik gedrink in haar blik ver van hier en opgelost in zee Tussenuit in een bootje van papier En we kijken over de rand In de verte van het avondland En alles wordt steeds kleiner En kleiner En kleiner En lichter Alles raakt uiteindelijk uit ...komt uit Zaandam. Ze heette Tupperware 3. Of Tupperware 3, hoe je het noemen wilt. Uh, eerder hebben ze al een EP uitgebracht. Dat heette Waazengroot. Dat uh, was eerder dit jaar. Dus, dus dat hebben ze al uitgebracht. En deze uh, single singlefeest, die... Nou ja, single. Ik weet niet of het echt een uh, single is uh, geweest. Die komt uh, van een uh, van uh, laatste album uh, Feast. Het is het, het titelnummer wat je hoort. En uh, als je tussen de regels door luistert... dan hoor je toch wel een combinatie van Joy Division en The Cure. Nou, we gaan zo dadelijk uh, praten met Lorem Ipsum en met, uh, met uh, Michel Tuyp, Maar zover is het nog niet. We gaan eerst nog even die oude, nog even tussendoor uh, jassen. En dat is Ordinary. what Ze met uh, het uh, nummer Ordinary. Die is ook al behoorlijk wat uh, gedraaid uh, geweest. Niet alleen in Volendam, ook niet hier alleen in Zandvoort. Nee, sterker nog, ze zijn ermee op de landelijke centers dus, uh, te horen geweest. En ik heb twee van de leden aan de telefoon. Dat zijn uh, Michel en Tim. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ja, ja, ja. Um, nou, sinds juni uh, van het afgelopen jaar, uh, van dit jaar, uh, is het uh, wel uh, denk ik een paar stappen voorwaarts uh, met jullie gegaan. Dacht ik zo, of niet? Ja, jullie hebben geen inheden. Tot klagen, denk ik zo. Nee, we hebben, we zijn, het gaat goed. We hebben lekker wat optreden staan. Uh, nieuwe EP opgenomen van de zomer. Ja. En uh, morgen komt een nieuwe single uit. Dus uh, nee, we mogen inderdaad niet klagen. Zijn. Nee, uh, want hoe verloopt dat proces met, uh, met de nieuwe single en EP? Uh, ja, best wel lekker. We, we proberen het eigenlijk een beetje verspreid uh, uit te brengen, mm. dus we hebben onze eerste single van de CDP hebben we in september uitgebracht mm. en um, nou dan zo uh, in november uh, onze tweede single, dat is Lessons in Living, yeah. die komt dus morgen middernacht uh, uit. Yeah. En dan, uh, nou ja, onze tweede EP komt uh, in zijn volledigheid in januari komt die uit. En we weten, we kun, of nou ja, we kunnen nog niet uh, een datum zeggen. Nee. Maar het wordt ergens begin januari. Begin januari. Ik zou, ja. het, ik zou het over de jaarwisseling heen tillen, uh, als, ik, als ik jullie was. Maar goed, ik, ik ga er ja. niet over. <lacht> um, nee, dat is gebeurd. <lacht> nee, um, even over uh, van, uh, van de vorige single. Jullie hebben die, die stiekem ook uh, gespeeld bij ons in de studio uh, uh, op uh, 9 juni toen. Ja, uh, dat, klopt, dat klopt, dat was een primeur, dat Ja, ja, ja, dat weet ik nog. sangouli was dat? Uh... sangouli yeah. ja. Dat klopt. Ja, sangouli um, ja. Nou, daar, hebben we, daar is al het uh, meestal over gesproken, maar uh, die nieuwe single, um, ik, ik, ik uh, ga toch weer even naar Michelle uh, toe. Uh, ja, ik heb hem afgeluisterd, maar ik, ik hoorde inderdaad, met, wat, uh, met de beschrijving die jullie mee hebben uh, gestuurd, Shiyushi en de Banshees uh, er toch wel duidelijk in terug. Ja, zeker. Daar zijn we ook heel erg door geïnspireerd. Ja. En uh, ja, echt te gekke band. Dus als andere mensen dat ook horen, dat, uh, dat zien we alleen maar als een compliment. Ja. Uh, wat, wat van, uh, waarom Siyushi en de Benji's eigenlijk? Ja, hoe zijn ja. jullie daarop gekomen? Laat ik het anders vragen. Nou, ik, ik, ik denk... Uh, wie kwam eigenlijk met het idee om Hong Kong Garden? Beter. Beter is ja. het. Uh, beter. beter is het geweest. Ah, beter is de dader dus. Uh, Siyushi en de Benji's, yeah. ja. ja. Ja, maar hij heeft er dus ook wat mee, begrijp ik uit, uh, uit, jouw, uh, uit jouw mond, uh, team. Ja, klopt. Ja? We doen ook een cover van uh, Susie in the Bandsheet, Hong Kong Garden. En uh, daar is Peter mee gekomen. En die doen we eigenlijk al vrijwel vanaf het begin. En dat is eigenlijk ook nog ja, een van onze uh, favoriete covers om te doen. Uh -huh. Althans, ik vind hem erg leuk. Ja, ja ik ook. Ja, en also, dan zag ik ook uh, dat jullie uh, een aantal optredens in de planning hebben, hebben staan. Hoe, hoe, zit, hoe staat het daarmee? Want ik uh, zie wat namen en er staat wel één vette naam tussen die van Blanco. Uh, ja, die hebben we uh, vorige week gehad. Oh, die is al geweest? Ja, die is al geweest. Au, Dat was, uh, ik loop al achter, dus uh, hoor ik alweer. Maar goed. <laughs> ja. <laughs> ja, nee, uh, de volgende is in Alkmaar. Mm -hmm. uh, Café Paradiso. Ja. En dan daarna staan we in Utrecht. Utrecht, ja. Huh? ja. Hoffman. Ja, ja Hofman. Ja. Ja, maar speelt, speelt Blanco ook eigenlijk een rol? Want een paar weken geleden was hij bij uh, collega Willem de Waard... bij Zwaardvissen in, uh, in de uitzending, bij uh, Radio Capelle. En die zei, ja, dat er is ook een andere kant uh, van, uh, van, het, uh, van Volendam. Ja, dat weet ik inmiddels al uh, wat langer. En uh, vrienden Roy de Smet en uh, Kees Meijer weten dat ook. Maar uh, die maakt zich er nogal sterk voor. Is, uh, speelt hij ook een rol bij, uh, bij jullie op de, op de achterhand of niet? Uh, nou ja, Blanco is sowieso uh, een geweldige band om het uh, van af te kijken, want die zijn gewoon om live te zien superprofessioneel. Maar hm. wij hebben met Jan uh, in Jan's studio, dus Jan de Witse studio, hebben ja. wij de nieuwe EP opgenomen. Ja, dat dacht ik al, want ja. daar zit een beetje de verbinding ook, uh, of niet? Ja. Ja, ja, ja zeker. En, en uh, hebben jullie daar ook wel wat uh, aan gehad in dat opzicht, uh, want het is toch wel eentje die de kloppen van de zweep een beetje kent. Ja, ja, absoluut. We hebben, we hebben best wel, uh, hij heeft gewoon, uh, nou we hadden natuurlijk de nummers die we geschreven hadden en ja. hij had best wel uh, nou ja, geholpen daarbij om het gewoon die nummers nog net iets pakkender te maken, net iets, daar iets aan toe te voegen, zeg maar. Ja. Uh, en hij heeft gewoon een fantastische studio, dus we hebben mm -hmm. die nummers echt uh, naar een heel nieuw niveau getild met mm -hmm. zijn advies en zijn spullen. Ja, ja. hij ja. kwam ja. ook vaak met uh, supercoole suggesties en ja. dan zelf weet je, zelf je het de hele tijd en dan heb je ze een soort van vast in je hoofd zitten ja. en dan is het eigenlijk super lekker als je dan in de studio komt en iemand van buitenaf die komt dan met de suggestie en dan ja, dan krijg je soms gewoon een heel ander beeld, dat ja. je denkt van, oh, shit, dat kan ook Ja, nou ja maar hij heeft toch wel uh, aardig uh, de knuppel in het hoenderhok gegooid of beter gezegd uh, gebroken met een beetje die stijl waar hij vroeger mee, uh, mee te maken had, uh. He, de drie J's, want dat, dat, dat, dat is zijn verleden. Klopt, ja, daar is hij best wel van losgebroken. Ja. Oh, ja. <laughs> um, nou ja, de EP, uh, gaan, die, gaan die ook vier nummers uh, tellen of uh, doen ze stiekem één uh, of twee extra erbij? Nou, surprise, surprise, dat worden er vijf. Ah, kijk, <laughs> dus ja. dat worden er meer. Ja. Eentje extra, eentje, ja. eentje meer. Ah, dat, dat is om de feestvreugde denk ik een beetje te verhogen in dat opzicht. Absoluut. Ja. ja. Um, Belangstelling nog uit het land, of niet? Uh, nou... Kunnen we dat verplatten? Ik weet het niet. Ik weet niet of we... we spelen in ieder geval uh, binnen een paar weken mm -hmm. bij een best wel uh, bekend radiostation. Auw! Uh, maar welke dat is, uh, het is best wel een groot nationaal radiostation, uh, Dat verklappen we later op ons Facebook en Insta. Ja, nou, dus, dus dan moeten we het dan maar even mee doen. Um, <laughs> ja, ja ik, ik, ik krijg het er toch niet uit uh, bij die twee, dus dat uh, gaat, hem, gaat hem niet worden. Oh, lift daar stil. Oké. We gaan hem uh, maar laten horen, denk ik dan. Hè? Uh, morgen, uh, nou, middernacht, dan is hij uh, te volgen, denk ik, zomaar. Ja. Wow. En welke streamplatform? Uh, alle streamplatforms, volgens mij. Ja, ja, echt... Uh, overal wij maar kan bedenken. Spotify, Deezer, iTunes, uh, Apple Bandcamp. Store, Bandcamp. Alles. Duidelijk. Apple Music. Ja. Nou, dan gaan we hem uh, laten horen. Hier is uh, Lorem Ipsum met Lessons in Living. welk radiostation radiostation het gaat worden mensen, waar deze Lorem Ipsum gaat optreden, Houd de socials in de gaten. Het is een uh, mind-blowing uh, verhaal, uh, kan ik je vertellen. Um, ik zei net, CUC in de Benji's. Maar ze doen mij nog met deze single ook nog aan een andere band denken. En die komt veel dichter bij huis. Bed bestaat niet meer, er is er nog eentje over, namelijk Robbie van Leeuwen. En als uh, ik zeg Robbie van Leeuwen. Dan uh, zitten er al heel veel mensen meteen uh, in uh, de houding. Want die uh, is van shocking blue. Want die hoor je er toch ook heel duidelijk in uh, terug. Dus een behoorlijk compliment in de richting van Lorem Ipsum. Uh, Nederlands uh, gedachtegoed uh, blijft ook uh, gehandhaafd. In Lessons Living. Want er zit dus inderdaad een beetje een ratje voor Shocking Blue in. We gaan uh, naar de andere kant. Want uh, daar, zit, uh, daar staan ze. Eén zitter en één stater. Dat is Enore. En zittend is Julius. Dus uh, we gaan uh, weer wat uh, van ze horen. Moet ik even het blaadje omdraaien. Want ik weet inmiddels uh, welk set uh, het gaat worden. Het eerste nummer waar uh, ze mee gaan beginnen. En dat is even mijn handschrift een beetje ontcijferen. Dat is altijd leuk. all The Memories. Ja. Yeah. 10 <laughs> or none, it's just begun. It goes crazy. Two. Er is weer een eentje die onder je huid begint te kruipen, dit, dit nummer. Ja, ja, ja, ja, het is echt iets. Er zit wel een hele mooie spanning in dit nummer. Uh, All the Memories was dat. Ja, uh, je zou bijna zeggen, uh, dat is een mooi bruggetje naar het laatste nummer. Want uh, als we All the Memories, als je het goed hebt beluisterd... dan is die volgende, ja, die sluit er een klein beetje op aan... maar ik moet altijd eerst afwachten met hoe Nore en jullie dit uh, gaan uitvoeren... Waste of Time. Dat is het laatste nummer van vanavond. There's no need to talk at night. Don't go for a walk on. A summer cloudy day. Rushing. I got my teeth to brush, While wow. you said I have to pay Well, I want to stay, and it's not that I'm afraid But you want something from me now You, you will choose to try. Oh, can I cannot rely. You're doing it all over again. For no reason why. Oh, it's not that I complain. But I want you to explain. The window, look right down below. I see her, she waits for me. She waits for me. Well, I don't wanna go, and it's not that I'm afraid, but you will double my sorrow. Deze kroop onder mijn huid. Moet ik hierbij zeggen? Ja, zeker wel. Dus, uh, dus uh, wat dat dan gaat... Die Waste of Time, ja, het is, uh, was een hele mooie. Uh, ik uh, ga zo direct wel eventjes nog uh, vragen hoe, hoe of wat. Want er zit er, uh, wel iets uh, in waarvan ik denk... Nou, dat moet wel ergens een aanzet uh, zijn om dit soort uh, liedjes uh, wel uh, te laten horen. Um, zover is het nog niet. Uh, dit is een avond dat die twee keer te horen is. Want... Haarlem 105 uh, in de Sound of Haarlem heeft hem al uh, gedraaid, denk ik. Nu zijn wij aan de beurt, want uh, we mogen hem ook uh, laten horen. En dat is uh, De Nieuwe van Nienke. En dat nummer dat heeft blijven rennen. Oftewel Marinka Stam. En uh, dat nummer dat heet Videodisc. Dat is haar laatste verschenen single. En daarvoor uh, hoorde je Nienke. En Nienke heet voluit Nienke Kuzel. En ze is er hier ooit een keer geweest. Maar dan met Yellow Grass. Dat was toen haar band. En tegenwoordig maakt ze uh, meldig, Nederlands Nederlandstalige popliedjes. Nou, uh, dames en heren, het zit erop. Anore. En hey Julius. Um, allereerst even, um, hoe vonden jullie het? Ja, ik, vind het, ik vond het echt superleuk om hier gewoon uh, te staan. Ik ja. vind het zo knusleuk ja, leuk, weer leuk, Ja, uh, Echt zo ja. leuk. Ja. ja, en ik hou uh, van akoestische uh, zetten. Uh, zetten dus, ja. Ja. Ja. Huiskamerconcert, is dat wat ja. voor jullie? Ja, ja. voor mij wel. Ja, nou, dus misschien... Uh, voor in de nabije toekomst om, uh, om iets uh, te doen. Die balletjes, dat is leuk. Ja, dat, is, ja. dat, dat lijkt mij ook. Um, dan even over uh, de songs. Um, de, het derde nummer, dat laat ik uh, zo, uh, daar kom ik zo op. Maar in uh, The Waste of Time, het laatste nummer, daar zat toch wel een brok uh, woede <laughs> en frustratie in. Uh, van heb ik jou daar. Uh, uh, wel uh, wel echt, echt iets waar je gewoon je emotie in kwijt hè, moet. Uh, maar er dus zat ook uh, het welbekende woord. wat uh, in de Formule 1 wel eens uh, gebeurt. dan uh, hoor je op die boordradio's uh, de nodige. Uh, het vierletterwoord. En dat wordt dan keurig netjes weggepiept. Ja, ja. <laughs> dat zat er bij jou in. Maar ben jij ja. van huis uit uh, eigenlijk netjes? En uh, is dit een beetje uit uh, je slof uh, schieten voor jou? Uh, nou, als je het hebt over schelden. Ja. Ik schel wel. Ja, ja. ja hoor. Ja. Uh, zel, uh, hoe ik zelf ben, ja. Nou, ik kan wel netjes zijn, maar ik, ik kan ook wel... Uh... Nou, hoe vind jij mij eigenlijk? Je schelt me op eigenlijk op... wel de hele tijd. Nee joh. Nee. Niet de hele tijd. Nee, nee. nee. nee. Ja. Ben je me toch wel een beetje een brave meid uh, in dat opzicht, of niet? Over het algemeen wel, ja. maar... Um... Maar ze moeten geen loopje met je nemen. Precies. Ja, ja, ja. Precies. En dat zat volgens mij in dat laatste nummer. Ja. Juist, ja. En uh, is dat, uh, dat, dat moet ook wel iets heftigs zijn... Uh, wat je dan gewoon meegemaakt hebt. Want anders schrijf je dat liedje niet. Ja, klopt. Het ja. Uh, ging over een vriendschap. Ja. Dat ik had met uh, nou ja, een, een vriendin van ja. mij. Toen, vroeger. Ja, <laughs> uh, ja en uh, ze heeft me eigenlijk... Uh, ja, ze heeft me eigenlijk... Uh, Afgetroggeld om het zo weer te zeggen. Ze heeft... Uh, ja. um, um, hoe, hoe moet ik dat zeggen? Um, ik heb zeg maar nooit... Ik, ik, ik, ik doe zeg maar heel veel voor, voor mensen. Ja. En um, ik heb dus ook voor haar veel gedaan. Hm. En zij heeft er misbruik van gemaakt. Van Laat het ik... goed gelovige... en het, uh, het van jouw goede karakter. Daar heeft ze een beetje gewoon... Dat heeft Precies. ze opgevroten als een soort... Ja... Dier, om het eventjes ja, metaforisch te gebruiken. Dat is het beste om het te omschrijven. Juist, nou ja, ik, ik hou van metaforen. Dus in dit, dit opzicht gebruik ik dan ook expres die metafoor. Ja. Uh, en Older Memories is meer eigenlijk uh, als ondersteuning voor mensen... die in een bepaaldezelfde soort situatie uh, zitten, dat, dat, dat idee. Ja, alleen dan gaat het meer over liefde. Hmm. De, de, de liefdeskant. En, en, en het verwerken van misschien iets pijnlijks in dat, ja. dat opzicht. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Ja, want wie komt dat niet tegen in de liefde en noem maar op? Ja, daarom. Ja, ja. Uh, is dat ook het uitgangspunt van het liedje schrijven van jou? Ja, ik heb manier? dus inderdaad heel veel nummers geschreven, wat een beetje gaat. Uh, inderdaad, uh -huh. over vriendschappen, uh, liefde ook. Back to trouwens, maar dat is meer in een positievere zin. Uh -huh. <laughs> um, maar uh, ik ben nu. Eigenlijk meer aan het schrijven. Ik heb een beetje fases. Ja. Dus dit ging uh, uh, over liefde en vriendschap. En mm. nu zit ik eigenlijk in een fase. En het is ook een beetje door corona gekomen. Toen ben ik in een depressie mm. uh, heb, heb ik gezeten. Um, en uh, toen kwam ook nou ja, dus corona. Toen konden we ook niet zo heel erg veel doen. ben ik veel gaan schrijven samen met Julius. Mm. En... Um, de nummers die dus nog niet zijn uitgebracht, nog niet zijn opgenomen... maar die gaan dus meer over depressie, angst, uh, paniek. <laughs> dus, uh, maar dat, ga, dat gaan jullie allemaal nog wel horen. We zijn ermee ja. bezig uh, om een EP op te nemen. Ja. En dan uh, ja, komen dus het... al die, die uh, teksten die, uh, die gaan jullie dan horen. Het lijkt me wel een goed uh, vooruitzicht om daarnaar te kijken... Dank jullie wel voor de komst. Graag gedaan. Ja, ja. Jij bedankt. Ja, bedankt, ja, ja, ja. Nee, nee, dat ja. gaat. Uh, en uh, hopelijk tot een andere keer. We gaan uh, verder met uh, muziek. Deze is van Lisette Aviva. Van haar EP, die ze deze week heeft uitgebracht: Swimming Hole. En dat uh, is terug te vinden op de EP: In My Backyard. Lisette Viva met In My Backyard. De EP die uitgebracht is. Een week of twee terug was ze hier bij ons in de uitzending. Om al het een en ander wat te laten horen. Toen heeft ze een titelnummer laten horen. In My Backyard. En dit was Swimming All Die toch duidelijk een wat melancholisch karakter. En zelfs ook nog een beetje een tikkie psychedelisch is. Want ook dat kan Lizette dus. En daarmee maakt ze het toch... Ja, uh, iets, iets waar in, de, in dat opzicht uh, van een stuk veelzijdigheid, wat ze, wat ze toch in mijn ogen een beetje heeft. Ja, ik zeg het goed. Ik ben een beetje subjectief en een beetje gekleurd uh, in dat opzicht. Uh, volgende week uh, zal ik ook weer iets uh, van Bonaniki laten horen, want uh, dat uh, verdient hij ook. Uh, maar we zijn aan het, einde, uh, aan het einde van deze uitzending van alternatieve FM gekomen over... Twee weken komt de nieuwe Francis Allen Blake uit. En wij doen het nog even met uh, een van de nummers op dat laatste album, wat eerder dit jaar is uh, verschenen, de EP. Dat heet Spells. En dat is uh, de, uh, de zware zang van Francis Allen Blake. Hier is Sunshine Stay. Ik zeg tot volgende week. Dag. My wife and I want to say